4 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. D66 probeert opnieuw steun te krijgen voor het plan om de donorregistratie in Nederland te veranderen. De partij wil het aantal potentiële donoren vergroten door de invoering van een systeem waarbij mensen een keuze moeten maken. En wie niet reageert wordt automatisch als donor geregistreerd. Voor de zomer liep een voorstel van D66 in de Tweede Kamer vast omdat het CDA niet steunde... Die partij was bang dat kwetsbare groepen zoals analfabeten... donor zouden worden zonder dat ze er bewust voor hadden gekozen. Om dat te voorkomen stelt D66 nu onder meer voor... dat de registratie van kwetsbare mensen wordt getoetst door een arts. Het CDA zegt dat het de nieuwe voorstellen gaat bestuderen. Het Hornbeek College betreurt de inhoud van een mail... die eerder dit jaar verstuurd is aan alle 700 leerlingen... van de locatie in Kampen. Daarin schrijft de directeur dat er op de school... een schoonmaker is aangesteld met een zwarte huidskleur... Over de aanleiding voor de mail schrijft hij... het is nu eenmaal niet zo gebruikelijk dat zo'n donkere man wordt benoemd. Hij schrijft dat de medewerker oorspronkelijk uit Angola komt... en dat hij kerkelijk zeer meelevend is. De mail kwam gisteren naar buiten via de website Geen Stijl. Het college van bestuur van het ROC zegt in een verklaring... iedere vorm van racisme af te wijzen... Er was volgens het bestuur geen enkele aanleiding om de mail te versturen. Turkse tanks zijn in het noorden van Syrië binnengetrokken... Het gaat volgens Turkse media om ruim 20 tanks en ander materieel. Het offensief is onderdeel van een anti-IS-operatie... die Turkije vorige week in samenwerking met de internationale coalitie is begonnen. Het weer op steeds meer plaatsen breekt vanuit het westen de zon door. Lokaal nog wat lichte regen en het is tussen de 20 en 24 graden. Vanavond en vannacht buiig regen... Morgen breekt vanuit het westen de zon soms door. Nog wel enkele buien, soms met onweer. Dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Bij Inbrugge 7 kilometer. Vertraging is nog geen 10 minuten. Bij de werkzaamheden op de A12. Vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein, 4 kilometer. Vertraging bijna een half uur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 Ze zeiden dat je met hem trouwt. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat para moet dura cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. te estaba buscando por la calle gritando esto me está Deze single van uh, Nicky Jam en uh, Enrique Iglesias zit alweer in U3 uh, van uh, Zandvoort op zaterdag. Je hoorde Elper zo aan het begin van U3. Uh, en wat gaan we in de derde en laatste uur uh, allemaal doen? De spanningen stijgen over John. We, we gaan ja. natuurlijk uh, zeker nog één keer schakelen met het circuitpark Zandvoort... naar onze collega Willem van Denzen, die ons een update zal geven van de Historic Grand Prix uh, dag 2. Tot zover en vooruitkijkend natuurlijk op dag drie morgen de hele dag. Wellicht een beetje regen, dat is altijd spectaculair. Want dan, welke banden moeten eronder? Dus dat mm -hmm. wordt, uh, het zijn nogal dure auto's die er morgen rijden. En ik... We klappen alvast dat uh, morgen om tien over drie de echte oude Formule 1 auto's uh, het circuitpark weer onveilig gaan maken. Dat is morgen om tien over drie gepland. En dat er één uh, MCB uh, uh, niet meer meedoet? Uh, mee niet, niet meer meedoet. We hebben inmiddels de foto's ontvangen, Jeetje, luisteraars. Ja, wat ziet kijkers. het eruit? Zeg. Maar die banden zagen er nog goed uit. <laughs> okay. Die kon ik wel weer gebruiken. <laughs> goed, we uh, goed. Dus schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Uh, er ligt nog een stukje Pit Report tussen nu en half vijf. En half vijf natuurlijk traditioneel het dier van de week en die luistert naar de naam Bailey. Het gedicht van de dag, het kan niet anders dan dat het over oldtimers gaat. Dus we brengen een ode aan de oldtimer tijdens het gedicht van de dag rond de klok van kwart voor vijf. Dus ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM. Het de derde en laatste uur, Zandvoort, welkom en een goede middag. Geniet er nog even van hè. Straks trouwens, na vijf uur, geen uh, entertainment voor jou. Nee, Fred zit op Ibiza. jonge, jonge, jonge, jonge. Nou, wel verdiend hoor. Jazeker, hier is Redbox. Een geluid uit de jaren 80 met deze single van Redbox. Je for America. CFM, Race Radio, pit Report, pit Report. Ja, we hebben toch een pit reportje wat Er valt weer heel wat te melden over de Formule 1. En dan waarschijnlijk met name over Max Verstappen en het gebeuren in Spaarwalt. Als je ook op Facebook kijkt, Albert Jan, het blijft maar doorgaan, hè, de verhalen daarover. Klopt. En uh, uh, Max Verstappen hoeft, hoeft toch niet naar de psychiater, al dus Lauda. De levende Formule 1-legende neemt zijn woorden terug. Na de veelbesproken strijd in Spa tussen Verstappen en Kimi Rijkonen... stelde de viervoudige Formule 1-wereldkampioen uit Oostenrijk... dat de Nederlander rijp was voor een psychiater. Je moet andere coureurs niet in gevaar brengen, meende Lauda. Max heeft dat niet in de gaten. Hij moet naar een psychiater als hij vindt dat Kimi Rijkonen de schuldige was. Inmiddels heeft de 67-jarige Corrie zijn excuses richting uh, Max uitgesproken... Uh, en bij landgenoot Helmoet Marco... die Verstappen het Formule 1-contract bij Red Bull aanbood... zo meldde de Frankfurter Allgemeine. Doch uh, gistermorgen was er toch een vriendelijke waarschuwing... wederom voor Max Verstappen. Max Verstappen had zaterdagochtend in de paddock van Monza... een kort onderhoud met Charlie Whiting, de wedstrijdleider van de VIA. De Brit toonde hem op beelden nog eens... de alom bekritiseerde verdedigende actie van de week... Van een week geleden in Spa ten opzichte van Kimi Raikkonen. Van richting veranderen in de remzone. En verzocht hem vervolgens in de toekomst iets voorzichtiger te zijn. Het was een vriendelijke waarschuwing. Al dus Red Bull teambaas Christian Horner. Een volgende keer krijgt hij misschien de zwart-witte vlag. Nou, een zwart vlag, de, die vlag geldt in de autosport als laatste waarschuwing. En Horner benadrukt Verstappen niet met extra instructies de baan op te sturen. Over de mentale gesteldheid van de Limburger... naar aanleiding van alle kritiek maakt hij zich geen zorgen. Het maakt hem echt niets uit. Aldus Christian Horner. Uh, Massa stopt aan het einde van dit seizoen binnen de Formule 1. Hij gaat zich op andere uh, carrières richten. En Massa, natuurlijk veelvoudig, uh, veelvoudig deelnemer aan de Formule 1... houdt het voor gezien en geeft ruimte voor de jongere garde wordt vervolgd. En ten aanzien... Van de stand voor na de kwalificatie even een overzicht nog van de, de WK-stand. Lovis Hemmond gaat uiteraard aan de leiding met 232... gevolgd door Nico Rosberg op 223... Op derde plaats Daniel Ricciardo met 151. En dan gaan we naar Max Verstappen nog steeds op plaats 6 met 115 punten. Dus morgen om 2 uur Hamilton op pole, Rosberg op 2. Vettel, Raikkonen daarachter. Bottas, Ricciardo en Verstappen. Morgen 2 uur Monza live te volgen op de diverse sportkanalen. Dat gaat weer een hele mooie race worden. Zo dadelijk gaan we trouwens weer naar het circuit naar Willem van Deense. Formidable. Formidable.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 We étions formidables. Oh, formidable. wereld die we niet formidable. We we oh, tu begrijpen. We tu in een tu die we niet begrijpen. We zitten in een wereld die we niet begrijpen. We zitten in een wereld die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 Je bent formidabel Je bent formidabel En dat was de singel van onze zuidenbuur Stromae hoorde met Formidabel En hier is de SOS Band Heerlijke muziek uit de jaren 80. hoorde de Sound of Success bent, oftewel de SWS bent. En just be good to me. CFM Race Radio, Pit Report. Inmiddels acht minuten voor half vijf, Salford goedemiddag. En we schakelen wederom live over naar het Circuit Park Zalvoort. Naar Willem van deze, die een geweldige dag daar blijft op het Circuit. Met hele mooie races. En uh, ja, als het goed is, juist de uh, historische Formule 2 uh, Willem. Ja, dat klopt. Uh, die schijt is ook juist uh, Formule 2. Ooit was dat het uh, voorportaal voor de Formule 1. Nou, er zijn nogal wat auto's van over. Uh, historisch. Die hebben we vandaag een uh, deel daarvan hebben we hier in actie gezien uh, tijdens de race. Uh, historische auto's. Maar er wordt door uh, menig geen toch uh, gereden en gestreden om iedere meter, ondanks de waarde van de historische uh, auto's waar ze mee rijden. ...en dat is leuk en mooi om te zien. Uh, uiteindelijk heb je dan toch een uh, winnaar. Nou, in dit geval was het dat uh, Matthew Watts... Uh, ...die heet uh, of heet in March... Uh, ...en wist de race te winnen. March, toch wel het merk... Uh, ...wat het uh, boventoon voelt in de Formule 2... ...toen en nu nog steeds... ...tijdens de historische races. Want op de tweede plaats... Uh, ...vinden we toch uh, Evans... eveneens uh, actief in een March. En Ger uh, werd dan eindelijk... Uh, Chris, uh, nou, ik weet niet of Chris zijn of meestal nee, Phil zelfs. En hij heet uh, Phil Hol, die eindigde uh, derde eveneens in de marge. Uh, Formule 2 uh, bestaat niet meer, we hebben nu GP2 in het volprogramma van uh, de Formule 1. Maar de plannen zijn om die GP2 weer om te gaan lopen naar Formule 2. Dus wie weet uh, hebben we volgend jaar ook weer... Uh, Formule 2 in het voorprogramma van de Formule 1. Ja, nu dus zijn het natuurlijk allemaal historische auto's met een behoorlijke waarde, mag ik aannemen. Betekent het ook dat de coureurs wat voorzichtiger met het materiaal omgaan? Nou ja, de een wel en de ander niet. Uh, je, je moet het zien. Uh, je hebt een start van... Uh, nou, in dit geval uh, waren dat uh, ruim 20 auto's. Uh, nou, de een is een uh, verzamelaar van uh, mooie auto's. En die uh, vindt het leuk om er af en toe mee te rijden. En de andere is eveneens verzamelaar, Maar ook uh, ja, coureuren in hart en nieren. En die willen daar uh, zo hard mogelijk mee uh, rijden. Even goed. En dan maakt het niet uit uh, of het fout gaat. Nou ja, ja, uiteindelijk maakt dat wel uit, uh, natuurlijk. Uh, dan zit er weer een prijskaartje onder. Maar er dus zijn mensen ja, die uh, pff, hoeven daar niet zo op te letten. En uh, die maakt dat dan inderdaad uh, minder uit. Uh, een mooi voorbeeld was gisteren... Uh, we hebben ook de historische uh, Formule 1. Een van de mensen die uh, heeft meerdere auto's, uh, die reed gisteren in een MBC heel uh, uh, Formule 1. Een van de mooie Formule 1 auto's uit het verleden. Maar die uh, schreef die uh, min of meer af in het uh, schijnvlak. Uh, ja, dan zou je denken: tranen met tuiten. Uh, ja, het enige wat. Uh, het pijn deed bij de man, was een duik in het ego en een duik in de portemonnee deed hem wat minder zin want vandaag reed hij wederom heen met een andere formule. Oké, okay, ja, dan heb je gewoon twee in, in, de, in de pitstraat staan. Nee, waarom niet? Ja, ja. Uh, nou ja. Goed, uh, dag 2, e uh, we lopen zo'n beetje op zijn einde. Het gaat nog door tot de half uur of half zeven even bruto, maar morgen is toch weer vroeg dag, hè? Ja, morgen uh, wordt er al vroeger begonnen en uh, ja, dat doen we met uh, pre-war uh, auto's zijn het. Uh, de naam zegt het al, auto's van voor de oorlog. Uh, en je kan uh, je er een beeld bij vormen hoe dat eruit ziet. Uh, het geluid uh, is niet minder, uh, misschien nog wel heftiger. En uh, Over pre-war hebben we het toch over de oorlog. Wat we in het bijprogramma nog hebben gezien en misschien hebben jullie daar wat mee... Uh, van meegekregen in het Europese. Dat er een Spitfire, zo'n bommenwerper. die in de oorlog actief uh, zijn geweest. en uh, voornamelijk met de bevrijding uh, van Normandie. Hier. hier heeft hij ook nog een uh, tochtje door de lucht gemaakt. En of dat morgen ook opgegaan staat, weet ik niet. Maar dat was een van de nevenactiviteiten die we gezien hebben vandaag hier. Ja, oké, okay, het is ons ook niet ontgaan hoor, want hij kwam ook over de studio heen. Ik dacht, ja. wat hier aan de hand? Ik bedoel... Ja, precies, hij was duidelijk hoorbaar ook. <laughs> We keken even op de computer of op de kalender wat voor jaar het was. Maar goed, het viel mee. <laughs> ja. Oké, okay, morgenochtend weer vroegdag. Jij bent er morgen ook weer de hele dag bij. Jazeker. <laughs> en, en wij zien elkaar straks bij de parade. Ja, ik uh, ga zorgen dat jullie een warm welkom krijgen. Hé, hey, hartstikke mooi hartstikke Willem. Hartstikke mooi Willem. Wij zeggen tot straks. Je ziet Bye, ons nice. op het circuit.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 Face and I care what you think Wish we could turn back time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 Johan, de 21 Pilots en Stressed Outs. Het is in half vijf het dier van de week. Deze week hebben we een nieuwe naar Dolly. Ja, het is tijd voor Bailey. Het dier van deze week is Bailey. Bailey is een leuke jonge dame van ongeveer twee jaar. Bailey is van het voorjaar bij het asiel binnengebracht samen met haar twee kittens. Haar kittens zijn inmiddels het huis uit en nu is ook zij op zoek naar een leuke woning. Ze vindt de andere katten op de afdeling niet zo leuk... en dus is ze op zoek naar een huis zonder andere katten... maar met een tuin uiteraard waar ze lekker rond kan struinen. Naar mensen toe is ze lief en aanhankelijk... en ze is ook nog eens he he tevens heel speels. Bent u op zoek naar een leuke, makkelijke kat... en heeft u uh, geen andere katten in huis... Kom dan snel eens even kennis maken met Bailey. En waar verblijft Bailey? Bailey verblijft verblijf momenteel in het dierenhuis Kennemerland. Het asiel is geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. En tevens te bereiken op telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Bailey verdient een thuis. Dus ga voor Bailey of de andere leuke dieren naar het Kennemer aan de Keesomstraat nummer 5... Hier in Zandvoort Nieuw-Noord. Zo dadelijk om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Geheel in het teken van de oldtimer van Albert-Jan. Want Dat wordt een mooi hoor. Lekker blijven luisteren naar CFM. Je eigen lokale radio met 24 uur per dag muziek en informatie. En het mooie is, het zonnetje schijnt weer hè. Dus we gaan ons opmaken voor een prachtige avond in het centrum van Zandvoort. Met Pieter Fremt op nu. I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 Body Is het weekend net begonnen we beginnen we al meteen weer over werken? Nou, dat bewaren we voor maandagmorgen. Work from Home, Je de single van Fifth Harmony. Ja, jij hebt nieuws over onze eigen Wendy Moore. Dan hebben we hebben het over paardensports. Eerste nationale succes. Op een van de warmste dagen van het jaar tot nu toe heeft Wendy Moore uit Zandvoort met haar paard Windsor haar eerste junioren-dressuurwedstrijd gewonnen. Op het mooie gelegen Marienweide in Aardenhout liet de jong jonge Zandvoortse Amazone al haar concurrenten achter zich. Met een score van 85 mocht zij op het hoogste treden van het gevot plaatsnemen. Onder begeleiding van haar nieuwe trainer Erik Hart begon ze zeer sterk... en kreeg van de dubbele jury veel zevens. Aan het eind van de proef was er even wat storing... en hierdoor kreeg ze twee punten aftrek. Ik dacht, daar gaat mijn kans op een podium plaats. Ik was dan ook verbaasd en tegelijkertijd ontzettend blij... dat ik toch de meeste punten had gekregen. Super gaaf om bij de junioren een keer als eerste te eindigen... al dus de winnares na afloop. Met Winzer en Erik Hart is op dit ogenblik hard aan het trainen... om straks in haar klasse punten te halen... en langzaam richting de hoogste klasse van de dressuur te gaan. Tussendoor rijdt Wendy ook bij de nationale junioren... waar het steeds beter gaat. Onlangs werd ze nog tweede en dan nu na twee jaar hard werken de eerste plaats. Ook de Zandvoortse talent Jade Oort liet van zich horen. Zij eindigde op een eveneens schitterende tweede plaats... Zandvoort heeft met deze twee dames en met Katinka Rukert... een mooie toekomst op het hoogste hippische niveau in het vooruitzicht. En dat is goed nieuws inderdaad voor deze beide dames. Die zijn lekker bezig met de sport. Zodanig het gedicht van de dag over de oldtimer. Maar eerst REO Speedwagon. Leer. instead van CFM deden we even lekker mee met deze gauwhaal van Rio Speedwagon. You're de keep on loving you. Het is bijna kwart voor vijf, daar komt hij aan. Het gedicht van de dag. Was het je bevallige snoetje? Of dat leuke kontje dat me in verrukking bracht? En destijds deed vallen voor je pracht. Daar ben ik tot op heden nog niet uitgekomen. Nu sta je daar, nog steeds actief. Al een half mensenleven, trouwe dienst. Aan het zitvlak en de schouders gescheurd van de sleet. Erko, daar had men toen nog niet van geen weet. De lichtjes in haar ogen, nog steeds niet uitgedoofd. Nog steeds niet uitgeloofd.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 als ik je zie, kun je mij bekoren. Kom ik je halen? Kan ik je in de verte reeds horen? Jouw, jouw uiterlijk doet je leeftijd niet vermoeden. Je kunt nog makkelijk met de jonkies mee. En sommigen daarvan hebben geen idee. Maar die N MGB is toch een prachtige, prachtige slee. Het mooie gedicht van de dag, dankjewel weer Albert-Jan. En hij mag weer aan de bak vanavond. Hij mag weer aan de bak. Hij mag weer hij aan de staat bak, al ja. te trappelen. Tijdens uh, inderdaad uh, de parade. Nou had je vroeger op de radio de Paradeplaats. Ja, Klopt. ja, nou speciaal voor vanavond dan de Paradeplaats bij CFM. Hier is I Can Go for That. Hier krijg ik echt kippenvel van, weet je dat? Echt ik klaar. vind het zo geweldig. Geweldig. Sheila Green en Daryl en I Can Go For That. Helemaal live gespeeld. Het wordt geweldig, hè, die muziek. Nou, liefhebbers van, van, van ja, Daryl Oates om, en Oates, om het zo maar ja, ja. te zeggen. Ga even naar YouTube, kijk naar Daryl's House. Want de trams zijn langs geweest en nog vele andere grote artiesten naast wow. Sheila Green. Een aanrader. Heerlijke muziek. Ja, dat was zijn eigen paradeplaat trouwens, hè? Ja. Voor de parade van vanavond. Nou ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn. Een geweldig feest vanavond in het centrum van eerste parade. Gevolgd door too hard to handle die live gaan optreden. Het zat lekker hè, duizend. Is... Je de London beat en I've been thinking about you. Alweer het uh, ene laatste plaatje voor uh, vandaag. Het zit er alweer op, Albert-Jan. Ja, ik heb nog even een berichtje voor je. Want ik kreeg net een, een appje van het circuit. We mogen gewoon via de hoofdingang naar binnen. Dat meen Ja, zeker. Echt waar. Dat was net een rode loper niet. Oh, ja, geweldig. Vanavond dus uh, de parade. We gaan ons dus opmaken voor die parade, Albert-Jan. Ja, maar er is al vanaf 6 uur activiteiten in het centrum van Zandvoort. De, de, stoet, de parade begint vanaf half acht... Vanaf het circuit en dan zijn we ongeveer tien minuten, een kwartier later aankomen op het Raadhuisplein. En Ton meldde dat de biertap om zes uur geopend gaat worden. Dat is niet voor ons, want jij bent de navigator. En Zo is ik, dat. En, uh, ik, ik moet achter het stuur. Jij bent de driver. Dus, dus wij beginnen iets, iets, iets, later aan het <laughs> Dat bier. bedoel ik. Heel verstandig. Nou, wij zeggen tot volgende week. Dan tot, tot volgende zijn we week. weer. Morgen hebben we... Collega Niemand. Niemand? Oh, collega Niemand. Nou, lekker rustig uh, voor de luisteraars en kijkers dan. Ja, zo is het. Goed, morgen non-stop. Uh, wat gaan we doen? Uh, Fred Heij is uh, op vakantie. Die is volgende week ook nog op vakantie. Die geniet van een welverdiende vakantie op Ibiza. Dus, zo, uh, doe maar. Maar goed, genoeg reden om gewoon uw radio aan te laten... op uw enige echte lokale zender ZFM. Wij zeggen tot vanavond en anders tot volgende week. Tot, tot straks, straks, straks, tot straks. Hoi, doei. Tot of really